Janssen kwam vorig jaar van FC Twente naar Ajax en had voor dit seizoen geen basisplaats gekregen in Amsterdam. Dan het weer: bewolkt en veel buien, met kans op onweerwindvlagen. Vooral in het noordwesten kan veel neerslag vallen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het en de zonbakker van de ANWB.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen Don de Grebber. Goedemorgen Ben Zonneveld. Ja, iedereen weer hartelijk welkom vanuit Hotel Hoogland. ...waaruit wij de Goedemorgenstand voor de uitzending weer gaan doen. De gezellige bar. De gezellige bar is, wordt ook weer bezet hè, door een mevrouw die straks wat gaat vertellen. Die hebben het nog hartstikke warm. Welkom alvast. Het gaat over het museumconcert. De, ja, maar dat is wat later in de agenda. Ja, dat komt er tussendoor. Ja, ja, ja. Uh, een vriendelijke glimlach, een bemoedigend woord van Hennie van der Leede als gastvrouw hier. En, een, ja. kopje en ook. een kopje koffie En een kopje koffie. De redactie is weer gedaan door Yvonne Roosendaal. En die heeft, begrijp ik, ook van uh, Martin Brouwer support gehad. Ja, prima. Ja. ja, en die was hier vanochtend ook even om okay. technisch de boel op te zetten. En, uh, nou ja, de regie en uh, de techniek uh, in handen van Pascal van der Beek. Vertrouwde handen, zou ik bijna zeggen. Ja, nou, hij keurt met de koptelefoon op, zodat hij hoort wat er naar buiten gaat. Ja, en hij loodst ons door het programma heen. Ja, prima. Muziekkeuze, dondergrebber. Ja. En... Uh, wat gaan we doen? We gaan praten met Erik Weijers. Op het ogenblik is het DTM-race, uh, wordt uh, druk geoefend gisteravond, werd er zelf nog Ja, ik hoorde ze laat nog. Prachtig geluid weer ja, door. dus we gaan eens vragen wat er allemaal weer zo bijzonder is. Welkom Erik. En, uh, ja, We hebben wel een aantal vragen aan hem, maar we gaan eerst verder met het tweede onderwerp. Ja, het tweede onderwerp uh, is Roy van Buringen, het kunstvestijn. Een uh, talentenjacht. Vroeger in het dorp, maar wordt niet meer zo ondersteund door de ondernemers. En is dus nu naar het strand verhuisd sinds een paar jaar. Ja. En daar vinden we. Roy gaat er alles over. Oké, okay, uh, dan gaan we het ook nog een beetje over het centrum hebben. Er is schijnt nogal wat overlast te zijn op het Gasthuisplein en het Jan Snijdersplein. Dat uh, uh, willen we toch al even besproken hebben. Een inwoner heeft een ingezonden stuk in de krant gestuurd. Uh, iedereen moet een vergunning hebben, alleen de hangjongeren zijn gratis. Ja. En drie meter voor zijn deur. We zijn benieuwd. Ja, ja. En dan uh, hebben we boodschappen en uh, het nieuws. En daarna gaan we verder met... Uh, de woningen in Nieuw-Noord, de satellietwoningen, begeleid wonen en daar gaan we het een en ander over horen hoe dat in elkaar steekt, wat dat betekent. Ja, we gaan kijken wat we doen. Dan uh, is er een oproep geweest door de gemeente en Centerparks om binnen Centerparks evenementen te organiseren en daar is op gereageerd door Freek Veldwitsch. Hij gaat ons vertellen uh, wat er toen met de Wurf gebeurd is en we praten dus over de toekomst. Ja. En uh, we sluiten af met uh, de zandsculpturen. Iedereen heeft al uh, de bekistingen zien staan in het dorp. En we zijn ontzettend benieuwd wat uh, de kunstenaars daar zo meteen uit gaan creëren. Ja, ze zouden eigenlijk gisteren beginnen. Ja, dat is zo. Ja, ja. Het regent, hè? We gaan het zien. <laughs> ja, we gaan het zien. DTM in het dorp. Wat kan je anders doen dan beginnen met een, uh, een Duitse nummer? Een beetje vlot nummer. En dan kom je al heel snel terecht uh, bij Nena. 99 Loefballon. 99 Loefballon. Heel druk nummer, maar die eindigt heel rustig. Uh, dat hebben we morgen ook. Alleen dan wordt het heel druk worden denk ik, zonder rustig einde. Aangeschoven Erik Weijers van het circuit Park Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het hebben uh, over de DTM en misschien een klein beetje over volgende week. Want dat is natuurlijk ook heel erg uh, leuk om over te praten. Uh, dit weekend DTM... Grote optocht naar Zandvoort. Uh, we zagen grote trailers rijden over de weg. Die zijn allemaal gearriveerd. Woem, Gisteren was het al, woensdag een, dru al hè? Ja, een drukte van ja. je welsten op, uh, op het circuit zelf oefenen. Uh, DTM, wat maakt dat zo speciaal voor Zandvoort? Nou, je moet het zo zien DTM is uh, nou in ieder geval in Europa maar zelfs ook verder buiten uh, zeg maar de, de meest toonaangevende race serie die er is voor tourwagens en een toerwagen is zeg maar in de basis een, een, zeg maar een, een normale straatauto omgebouwd tot racewagen maar je hebt natuurlijk ook formule wagens met aan, aan de bovenkant formule 1 als hoogste klasse nou, DTM is zeg maar de formule 1 van de tourwagens uh, het is een, in de basis Duitse serie uh, omdat er ook drie Zogenaamde premium merken aan meedoen Audi, Mercedes en BMW Die tegen opnemen Zijn natuurlijk ja toch wel de, drie de sterkste autofabrikanten Die er ongeveer zijn denk ik op dit moment ja. uh, Die nemen tegen op Met uh, absolute topcoureurs uh, Het zijn tien races. Uh, daarvan uh, zijn er zes in Duitsland En vier buiten Duitsland uh, Waarvan Zandvoort er dus één is uh, Sinds 2001 uh, zijn ze al bij ons uh, te gast mm -hmm. En uh, ja, met die race buiten Duitsland in Zandvoort uh, Hebben wij inmiddels de langste traditie opgebouwd uh, voor deze in Duitsland van de DDM. BMW doet weer mee? Ja. Is dat een absolute must? Nou, must. Uh, afgelopen vijf jaar waren alleen Mercedes en Audi die het mm. opnamen. Uh, en daar miste toch een stukje competitie. Hè. Het is een beetje hetzelfde alsof je iedere week Ajax-Psv uh, speelt. Uh, uh, je hebt meer tegenstanders mm. nodig om het uh, natuurlijk spannend te maken. Dus daarom was de komst van BMW erg welkom. En het heeft ook echt de serie op een nog hoger niveau gebracht. Je merkt dan alles dat de competitie hoger is, de belangen zijn groter. Uh, ook de uitstraling is groter geworden, imposanter geworden. Daar waar de fabrikanten in het verleden een, een hospitality unit neerzetten, maar alleen op gaande grond, zijn we inmiddels al op twee etages uit het land. <laughs> okay. Ik geloof dat een vergunning verlenen van bouw en woningtoezichtstand wat minder dan een maand is bezig geweest om alles vergun te krijgen. Maar alles voldoet aan alle eisen, <laughs> en het staat er. Ja, je moet een inrichtingsgebruiksvergunning hebben voor dat soort dingen, ben ja. ik achtergekomen uh, De chef van Mercedes vindt een aanwinst Dat BMW erbij, wat las ik vanmorgen ja. Dus uh, die is ook wel uh, competitief ja, ingesteld Ja, het is, het, is, het is voor die merken natuurlijk belangrijk dat ze competitie ja. hebben ja. En helemaal op dat niveau En kijk, uh, we dat betreft zijn het ook drie merken die enorm aan elkaar van gewaagd zijn uh, uh, Zowel Mercedes, Audi als BMW hebben natuurlijk <tus> wereldwijd zoveel uitstraling als, als, als, als, als, als kwaliteitsautomerk Ja, die willen tegen elkaar vechten Nou, slaat ja. dezelfde manager een vierde automerk niet uit, maar ik kan me niet zo snel voorzinnen welke merken merk het zijn. -open, uh, licht? Licht, ja, misschien What? open, alhoewel General Motors zich een beetje sí. uh, een beetje, beetje, beetje uit de autosport uh, aan het heroriënteren is. Mm -hmm. uh, die gaan wat meer richting voetbal. Maar wat ik hoor is, uh, kijk, je hebt natuurlijk ook een aantal inmiddels toch wat to tonen geven auto Japanse automerken. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, Lexus, van, wat dan van Toyota is. Uh, dat die ja. ook die luxe uitstraling heeft als uh, BMW, Mercedes, Audi. Het zou heel goed kunnen dat die er misschien bij komt, of Honda misschien. Er zijn nog geen merken concreet, maar nee. ik weet dat ze met um, dat soort... Een vierde merk bezig zijn. Dat ze daarover praten, ja. Ligt er daar niet een link tussen Toyota en Duitsland op Formule 1-gebied? Ja, dat was er, want het Formule 1-team van Toyota was ooit in Duitsland ja. gevestigd, in Keulen, als ja. ik het goed heb. Maar dat is helemaal ontmanteld, dat bestaat <coughs> niet meer. staat niet meer. Maar Opel reed toch met, als ik me goed herinner, met Vectra's? Ja, ja, die heeft in de DTM en... meegedaan, ja. alleen die ja. hebben zich in 2006, meen ik, hebben ze die zich teruggetrokken. Omdat het met Opel financieel heel slecht ging, met General Motors in zijn algemeen gingen heel ja. slecht. En die zijn ook niet meer teruggekomen. En toen zijn eigenlijk de raceactiviteiten van General Motors in Europa hebben zich op het WTCC uh, zeg maar, uh, toegespitst. Met Chevrolet. Uh, ook een merk van General Motors. En alleen die stappen er ook uit eind van het jaar. Je komt ja. natuurlijk heel ver terug. En toen reed er een van Opel nog Formule 1. Maar dat gaat door. Von Opel. Ja. Ja. Ja. Van volgende week dat is, is heel, heel lang geleden. geleden. Dat, dat, dat is de, de historie. Um, ik las ook dat een uh, coureur Zandvoort leuker vond als Nürnberg. Ja, dat, dat klopt. Leuke uitspraak. Dat, dat, nou ja, als je, als je ook, uh, dat zul je lezen als je het programmaboek even kijkt, dat, uh, dat voor, nou ik denk 9 van de 10 dtm cursus is Zandvoort hun lievelingscircuit van ja. de hele serie. En hoe komt dat? Omdat Zandvoort gewoon nog een, ja, een lekker ouderwets rijdercircuit is. Ja, het zicht, gaat ja. heuvel op, gaat heuvel af. He, uh, vorige week reden ze bijvoorbeeld tot de Nürburgring. En Nürburgring is echt een modern Formule 1-circuit. Een prachtige accommodatie. Ja, ja. Maar die baan is heel breed. een hele brede uitloopstok. Alles is vlak. Het ligt wel eens waar in de Eifel, maar dat circuit dat ligt op plateau. Dus er, zit geen hoog... er zit meer. geen hoogteverschil bij een, een. En als er een hoogteverschil is, gaat het heel geleidelijk. En Zandvoort, ja, dan moet je echt nog ga je over heuvel zijn. er zitten wat hobbels in. Leuk. Dan moet je echt, nou, letterlijk zeg, ballen voor hebben mm -hmm. om, uh, om hard te gaan. En dat spreekt die coureurs toch aan. Want ja, uh, uh, laten we eerlijk zijn. Uh, je maakt niet uit wat voor werk je doet. Of je nou een kroeg hebt, dan, heb, dan pak je ook liever aan dat je hard moet werken. Ja, van, ja. Uh, als dat het allemaal maar makkelijk gaat. Ja. Erik, ik, ik had, wilde jou voor, vorige week al hebben hier. En ja. nou, niet je zat in Duitsland uh, uh, wat voor voorbereiding is het voor jullie? Want ik neem aan dat je dan voorbereidende ja. gesprekken... Ja. Eh, ja, vorige week reed DTM op de Nürburgring. Dus we hadden nu zeg maar, een, twee dezen achter elkaar. En uh, wij waren daar om wat uh, laatste afspraken met de DTM-organisatie uh, te maken. Ja. We waren daar ook met een aantal journalisten heen om uh, wat meer aandacht nog voor de DTM in, uh, in deze week in de media te krijgen. Ja. Dus we hadden daar een, uh, ja, een, een programma uh, eigenlijk het hele weekend uh, om de laatste voorbereidingen ja. te treffen. Ja. Stellen zij hele speciaal eisen aan het circuit hier om, om hier te racen? Ja, kijk, het circuit moet <coughs> natuurlijk aan de laatste veiligheidseisen voldoen, ja. maar goed, dat wordt het circuit wordt gekeurd uh, iedere drie jaar door de VIA, de Wereld Autosportbond ja. dus de licentie hebben we, maar dan komt zo'n circus hier en dan hebben ze toch alweer wat speciale vragen, en dan, uh, dan, ja, uh, dan willen ze toch een bepaalde uitloopstrook nog even iets anders, of, of wat dan ook maar goed, dat zijn niet zo'n hele grote aanpassingen en daar, uh, die daarvoor zien we dan in. Ja, zoals pits en dergelijke, die ja, voldoet allemaal, allemaal dat voldoet allemaal, en... ja. ja. ja worden zijn dat bijna laboratoria in plaats van Ja, Dat garages. klopt, nou, dat klopt als, je, als je inderdaad in de pitbox kijkt wat er allemaal staat. Ja, ik noem er even hoeveel beeldschermen er hangen, hoeveel dataverbinding ja. er is, hoeveel computers er hangen. Het is ongelooflijk, alles tot ja, gemeten. Het is bijzonder dat je vanuit de pits kan vertellen tegen een rijder dus de rechter drukken, ja, klopt, dat ze de rechterbanden drukken in klopt, Klopt, om, klopt. Dat is bij DTM ook al. Ja hoor, alles. Formule 1 ja. kan ik met dat Nee, ook bij DTM ook. Ja, DTM auto en een Formule 1 auto verschilt niet zo heel veel van elkaar nee. qua techniek. Uh, natuurlijk gaat Formule 1 sneller uh, en maakt helemaal Motoren maken leveren meer prestaties. En dat is bij DTM wat meer zeg maar, ge, gelijk geschaald mm -hmm. aan elkaar. Uh, maar qua techniek daarachter is bijna het bijna hetzelfde. Die um, DTM hè, die onderscheidt zich ook nog in de verplichte pitstops hoeveel moet je er maken? Twee pitstops. twee, pitstops. twee bandenstop. Je die sticker erop. En ja. dan, uh... Nou, of zo'n sticker doen voor mij een lamp gaat er branden. maar ja, voor uh, het mijn... publiek zit er zat er een sticker op. I ja, vorig jaar, jaar voor mij. Nu voor mij kooptjes Nu met lampen. En uh, mijn inderdaad twee pitstops moeten ze weer maken. Alleen banden wisselen. Dus in, vorig jaar werd er ook een tankstop gemaakt, maar dat doen we niet meer. Er is helemaal genoeg tankinhoud en okay. ja, brandstof vullen. Dat geeft toch weer wat, wat extra risico. Ja. Maar een pitstop, uh, vier banden wisselen en weer wegrijden doen ze onder de drie seconden. Ja, dat is eigenlijk amazing wat ze ja. Um, je had het over uh, dat je een beetje guts en ballen moet hebben, maar dat doet ook een vrouw mee. Uh, twee zelfs. Twee zelfs. Ja. Ik heb alleen uh, Rahel Vrij. Ja, klopt. En uh, Susie Wolf doet ook mee. Een okay. schatse dame. Uh, die rijdt bij Mercedes. En uh, Rahel Vrij rijdt bij Audi. Die doen er al een paar jaar mee eigenlijk. Uh, het is niet nieuw dat er vrouwen meedoen in de DTM. Uh, en die doen het best aan. Ze staan goed een mannetje. Hoe staan ze in de training? Uh, nou ja, de training moet nog, nog plaatsvinden. De kwalificatie is pas vanmiddag om uh, half, twee. Ze, of half twee. Gisteren Ja, vrije training. Ja, ja, training. Klopt, klopt. Okay. Ik durf je niet te zeggen hoe ze zijn. Nou, zijn, ik ben zeer benieuwd. Um, Hoe is het met de monteurs? Er is er eentje Ja, vierde. er was gisteren een uh, ja, klein ongelukje In de pits, inderdaad uh, De eerste vrije training, dan gaan ze dus ook oefenen met die banden wisselen ja. En uh, Ralf Schumacher uh, Die kreeg het signaal om weg te rijden Maar de, de monteurs waren niet helemaal klaar Dus toen werden eigenlijk de wielsloots uit hun handen gereden Letterlijk En ja, Die kregen mensen tegen hun, Ze hebben gelukkig allemaal een helm op Maar toch tegen hun hoofd aan Dus er was iemand met een hoofdwond Ja, vervelend uh. Je ziet het wel eens meer, ook bij Formule 1 ja, maar het, het, zag, het zag er best eng uit. Maar gelukkig, uh, van de vier monteurs die zeg maar, ter naar het ziekenhuis zijn gegaan, uh, konden de drie smiddels alweer in huis en de andere heeft wat iets meer vonden, maar niet, niet heel zwaar. Ja, die Formule 1-coureur, uh, die rijdt zijn hele team onver zo. Ja, ja, ja. Dat wil wel zien. Ja. Maar ja, het blijft een sport met, met risico's. En als dit ja, het enige is... En daarvoor, en daarvoor zijn natuurlijk ook de veiligheidsvoorzieningen ja, enorm. Hè. We willen even naar volgende week gaan. Naar volgende week? Prima. Ja, gezien. Dan ja, moet we moeten, moeten, ja, moeten we jaren terug. We hebben wel twee uiterste in ja? twee weken. Ja, ja, de, daar de, waar het, het, het allermodernste wat je nu kan verzinnen. Erik zegt het al, de, uh, de techniek doet niet onderaan Formule 1. Maar als we dan naar volgende week gaan, Erik. Toen was er eigenlijk niet zoveel uh, techniek. Toen stond je nog bij. Ja, de dat de was voor die tijd was er natuurlijk dat natuurlijk ook. daar de, de, de staan techniek. Uh. Nee, maar dat was, maar de, al de, al was allemaal mechanisch in die tijd. Ja, de historische kranbrief volgende week. Ja. Uh, voor de eerste keer dat we die organiseren. Uh, en omdat we nu natuurlijk wat meer geluidsdagen hebben op het squeak, mogen, we, kunnen we ook wat meer van dat soort evenementen organiseren. Uh, de Formule 1 historie van Zandvoort staat centraal deze eerste editie. Dat uh, betekent dat er uh, nou, op dit moment meer dan 80 historische Formule 1 ze zich aangemeld hebben om volgende week naar Zandvoort te komen. En dat is, wordt een geweldig spektakel. Hè. Echt de hele oude, de ERA's, Maseratis, eh, Bugattis, BRM eh, met, met, met, met de motor nog voorin. Lotus. Eh, zonder vleugels. En dan inderdaad de Lotus eh, 63. Ja. Eh, die, eh, die de, de motor eerst hmm. van achterin, maar nog geen vleugels eigenlijk. Nee. nee. En, en dan de modernere tot, tot en met 1985. Want dat is het Ik laatste heb... jaar geweest dat de Formule 1 in Zandvoort reed. Ik had je willen vragen hoe het enthousiasme was, maar dat heb je nu over van 80 aanmeldingen, dat is ja, nogal wat. Het, uh, nou, kan wat je ik nog zei, kwijt? Ja, zeker. In, in verschillende klassen? Ja, het zijn drie verschillende velden. Ja, klasse, drie jaar klassen. Ja. Er is één uh, klasse eerst tot 1961. Dat, dat hebben allemaal nog de motoren voorin. Mm -hmm. Dan heb je de eerste kla klasse tot 1967. Dat zijn de eerste met de motor achterin, maar nog zonder de vleugels. En dan eigenlijk na zeg maar, eind jaren 60 tot 1985. 8, dat is dan de laatste klasse. En daar zit de motor achterin en die hebben ook de vleugels zeg maar, allemaal. Dus grappig dat je de eerste vleugels waren gewoon twee stijlen en daarboven ja. een soort plank. En klopt. Dan, uh, een ja, klopt. klopt. Nee, dat en als je dat nu ziet, hoe dat allemaal geconstrueerd is en natuurlijk aerodynamisch met de techniek uh, windtunnel uitgevogeld wordt. Um, 80 inschrijvingen. Wat verwacht je eromheen van, van, uh, van enthousiasme van mensen? Ja, heel, heel ver, nou, niet alleen van de, deelnemers zijn heel enthousiast maar ja, naar Zandvoort ook. komen. Omdat natuurlijk Zandvoort een, echt een historisch circuit is. Mm -hmm. Een goede naam ja. nog en een, een ontzettend Ze hebben leuke level. Ja, die willen graag terugkomen. Uh, maar ook van, van het publiek zijn er al heel veel leuke reacties gekomen. Hè. Iedereen, uh, met name uh, mensen die die auto's in het verleden zelf hebben zien rijden. Ja, die, die kunnen die, die, die, die, die geur weer opsnuiven. Ja. Die kunnen het geluid weer horen. <küm> uh, dat wordt heel leuk. Uh, wat ook heel leuk gaat worden, dat wordt volgende week zaterdagavond. Uh, dan krijgen we de Grand Prix parade. Ja. Uh, die doen we om 7 uur. Start die vanaf het circuit. En dan gaan we met zo'n 50 auto's vanaf het circuit naar het centrum van Zandvoort. Uh, en de auto's worden dan ook neergezet uh, zeg maar in het centrum. Dus op het Kerkplein en in de Kerkstraat. En zo op het Badhuisplein. En, uh, Raadhuisplein ook? Ja, Raadhuisplein ook. Daar staat ja. ook een tent. Er is ook muziek. Er is een muziekfestival. Ook een beetje retro uh, muziek allemaal. Dus dat wordt ontzettend leuk. dus ook Zit, heel leuk voor de deelnemers. Ja. Niet alleen heel leuk voor het publiek om te kijken, maar ook voor de deelnemers om ja. mee te rijden. Ja, ja. Ze rijden zelf. Worden niet geslepen. Nee, nee, de auto's rijden zelf. Komen rijdend naar het centrum. Net zoals vroeger gingen. de auto's stonden in de garages in Zandvoort. Ik weet het. Toen ook over de straat. Ik garage nou. Davids euh, als vakantiehulp. En dan euh, werden er altijd boksen gehuurd door een team. Maar die reden vanaf Davids over wat toen de parallelweg heette. Ja, met, met, met, met, zo zo naar het circuit toen. Ja, er zat wel, wel een bromfiets voor me, met een politieagent. -e nou, nou, nee man, het reed gewoon zo door. Nou, ja, de, de, volgende week ik, gaat het wel onder begeleiding. hoor. Maar het was natuurlijk Techniek gesproken was het natuurlijk wel gigantisch dat ze vroeger uh, bij uh, elke garage zond voor die was wel host van ja, een team. Ja. En uh, ja, we hebben niet zoveel garages meer, alleen strijder is er geloof ik. Ja. En de coureurs liepen bij uh, inbouwers, niet bouwers hotelbouwers, en waar mei... nu het casino staat. Ja, En in Meijershof, vond ik, ik huurde mei. daar wat. En uh, er zat een heel team, was heel gezellig. Leuk hè? En dat is het leuke. En, en nu... Ja, uh... Nou, teams zitten nog steeds in Zandvoort, hoor. Allemaal ook, ja. Alleen, uh, ja, er heeft natuurlijk ook wat verschuiving plaatsgevonden. He? Heel ja. veel mensen zitten nu, natuurlijk met name in het NH-hotel. Nou, maar we het zeggen, het het het uh, hotel, dat is Rolk-Hotel, dicht openen, bij dichtbij het circuit. Nee. Dus, um, Wie zijn de eigenaren van die, van die wagens, Erik? Uh, dat zijn uh, veelal, uh, ja, het zijn eigenlijk allemaal, het zijn die particulier bezit. Allemaal? Uh, okay. Ja, ja. ja. En, uh, maar er zijn wagens, bij die vertegenwoordigen echt waars uh, van miljoenen. Uh, uh, Zo'n oude, helemaal hmm. uh, de auto's die bijvoorbeeld ook races gewonnen hebben. Ja. We hebben bijvoorbeeld hier de Lotus van Jim Clark, die ja. gewonnen heeft ja. uh, in de jaren 60 Die is hier volgende week. Ja, die heeft een enorme waarde. Dat, ja. dat gaat dan uh, naar verzamelaars die dat uh, ja. die, die ja. zeggen, nou ik wil graag die auto hebben van Jim Clark, dus ik bied er zo. Weer. Ja, ik weet niet of, daar ben je wel heel specifiek op zoek naar een bepaalde ja. auto. Maar je hebt ook mensen die... Dat die soort dingen komt op veilingen ja. vaak terecht. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ik kan me voorstellen dat je, uh, dat je ooit een keer zo'n ding gekocht hebt. Ja. Hè? En dat die nu na jaren gewoon steeds Ja, dat klopt, dat klopt ook. Dat klopt. Maar er zijn natuurlijk mensen die hebben die kopen ja. ze recent, hebben ze recent gekocht. Er ja. is natuurlijk best wel een levendig handel in die, in die auto's. Ik, ja. ik, ik, ik heb wel eens gehoord dat je de afgelopen jaren beter in klassieke auto's had kunnen beleggen dan in aandelen. <laughs> Want klassieke ja, autos zijn alleen maar me meer wel, geld waard ja. geworden. Dat ja. lijkt me wel, ja. ja. Maar goed, het, uh, vooral zaterdag, natuurlijk uh, op het circuit ook. Gaan. Kijken. Maar zaterdagavond in het dorp. Ik denk vooral voor alle Zandvoorters. Kom zaterdagavond inderdaad naar het ja. centrum. Leuke muziek. Er wordt, er wordt uh, nog even terug overdag. Zaterdag wordt er getraind? Ja. Zaterdag deeldag de training, dan ook kun je al races. Een, dan ook kun je al een races. kaartje kopen naar ja. binnen. Ja, klopt. En zondag uh, is de race. Zondag zijn, uh, nou, het zijn zaterdag ook al races. Okay. Alle klassen komen eigenlijk zaterdag ook twee keer zijn zondag ook nog tijdens de races. Uh, kaarten inderdaad volop aan de kassa natuurlijk verkrijgbaar. Maar ook in de voorverkoop uh, zijn ze nog wat goedkoper, zelfs 5 euro. 20 euro kun je al naar binnen, dus ja. uh, geen geld eigenlijk. Er is ook een ja. speciale website uh, voor de voor die resorties, mm -hmm. dus Grand Prix.nl. Daar staan alle informatie. Maar ook, kun je ook alvast de deelnemerslijsten zien. Dus dan weet je weet precies wat er volgende week allemaal het mooiste aan het komt volgende week is het hartstikke mooi, maar dit weekend wordt het ook mooi. Laten we nog even terug naar de, uh, deze dit weekend. Ja, ja. we hebben twee topweekenden gedaan. Ja, daarom. Um, we hadden het net al even over het weer. Wat verwacht je daarvan? Wordt maakt het dat spannender? Uh, uh, ja, nou ja, kijk uh, het is altijd jammer als, als het als, als het regent. Natuurlijk ja, regen kan je ook spekt, ook spektakel. Uh, ja. Maar het is voor het publiek leuk als het natuurlijk wat lekkerder is. Gisteren was, gisteren was echt een heerlijk raceweer. weer. Het was ja. niet te warm, uh, zonnetje. Uh, en dan, dan geniet iedereen. En uh, ik denk met name ook volgende week zou het heel fijn zijn als het uh, droog is. Zou je niet een paar uh, meer overdekte tribunes willen hebben eigenlijk? Ja, natuurlijk. Ik ik zo vanmorgen, ik las dat stuk, ik denk, nou als het nou eens druk wordt. En... Ja, klopt. Maar ja, kijk, je, moet, je, moet je, ook, je moet ook weten wat je, wat je aan faciliteiten nodig hebt mm -hmm. op, je, op je accommodatie. Eh, we hebben een mooie overdekt hoofdgebunnen. Ja? er kunnen ruim 3000 mensen op. Ja. ja, dat is voor normaal gebruik bij ons is dat meer dan voldoende. Ja, okay. eh, ook van het evenement volgende week. Eh, je zal zien, eh, mensen gaan vooral lekker kijken naar de auto's. Ze eh, ja. willen ze van ja. dichtbij zien. Ze willen ze wijze aanraken en even ruiken. En de races, ja, het is natuurlijk is mooi om ja, is... te zien rijden, maar uh, ze rijden natuurlijk niet zo hard meer zoals als ze vroeger mee gereden werd. Nou, je zou eigenlijk twee auto's tegen elkaar moeten laten rijden. Ja. Een, hele, een hele nieuwe ja. en, een hele, en dan tien rondjes kijken wat het verschil is. Ja, ja, ja. Ik, denk, ja, ja. Dat, ik denk dat de oude auto binnen <laughs> twee rondjes gelept is. Ja, jammer. Nog wel, ja. ja die ronde course, dat was ook wat... wat uh, ik heb wel die oude filmpjes misschien over de Vondelaar nog en als je dat dan ziet en je vergelijkt hem met nu... Ja, je kan het, niet vergelijken, is niet, je kan het vergelijken. niet vergelijken. Maar wel heel leuk om dat dan weer terug te zien. Absoluut. Het wordt een weekend vol uh, ja, voor iedereen die, die vroeger op de squeak kwam. Ik denk uh, heel veel mensen uit Zandvoort he, ja. die, die met de Formule 1 in Zandvoort zijn opgegroeid. Ja, die moeten volgende week gewoon komen kijken. Ja. Dat moet je niet missen. Feest van herkenning. Ja. Dat zullen ze uh, zeker doen. Erik Wijs, hartstikke bedankt voor het komen en het uitleggen. Ja, graag gedaan. En, uh, we gaan het twee weekenden lang zien. Dankjewel. Goed. Joe Cocker. You are so beautiful. Wat heb je bier... You are so beautiful. Ja, Dat kan je van het volgende onderwerp ook wel zeggen, denk ik. Toch? Ja, Aangeschoven is, ik ben helaas uw naam vergeten: Noortje ja. Oh, Noortje. Aangeschoten Noortje, en die gaat ons in het kort vertellen, want die stormde hier binnen. En die wilde graag wat vertellen over het museumconcert uh, van vanmiddag. Ja. En dat gaat over Rodes. Ja, zangeres Rodes hebben we vanmiddag. Ja. Om drie uur tot vier uur. En dan uh, tussendoor een gezellig ja. drankje. En het is uh, leuk, want uh, de zangeres Rodes komt uit Zandvoort. uit Zandvoort en ze is beter be bekend als Cathy Same Lotin. En uh, ze maakt zwoele, lounge-achtige muziek. Ik vind het zelf een beetje sadee-achtig, maar jij zei net al, het is meer... Ik Nora vind het een beetje Nora Jones, Jones maar dat, dat ligt een beetje in het midden, denk ik. Maar we zijn zo blij dat ja, we haar ik ook. hebben. En uh, ik ben reuze benieuwd wat het vanmiddag gaat worden. Ik wil iedereen ook <coughs> graag oproepen om te komen kijken. Kom naar het museum. Kom naar het museum. Het is vanmiddag een, een museumjaarkaart gratis. Verzamel omulaat. Uh, kwart voor drie. Kwart voor drie, iedereen ja. naar het museum. En dan alleen maar de prijs van het museum en dat is 2,25 euro. Kinderen gratis. Kinderen gratis. En hoe het met de veteranenkaart zit, <laughs> dat ga ik nog even uitzoeken. En of de muziek leuk is of niet, je zit in ieder geval droog. Nou, maar de muziek is... toch. Gewoon... Nou, ik, Oké, okay. ik ik dus dat is eigenlijk, een bonus is dan. Leuk. Eigenlijk hoop ik dat het nog vanmiddag omdraait en gewoon heel mooi weer wordt. Want Adam Spoor stond ook buiten. Ja. En het was geweldig. Ja. Dus uh, als je haar buiten zou kunnen krijgen, dan uh, maakt dat nog meer sfeervol. hoewel uh, de nou, muziek binnen ook goed klinkt hoor. Als het binnen gebeurt, de akoestiek heel mooi is. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Dus het is echt zo. Dus ik roep eigenlijk iedereen op, kom naar het museum. Kom Bij... naar het museum, naar het concert. Kwart voor drie verzamelen, drie tot vier is het concert van ja. Rores. Ja, met een kwartiertje pauze en een gezellig drankje. Oké, okay, dat was okay. het? Dat is het. Oké, okay. okay. tot vanmiddag. Dank. Dankjewel. Dankjewel. wel. Uh... Ja, daarnaast zit uh, Roy van Buringen. Ja, ja. die uh, leunt achterover, want die heeft natuurlijk van alles in zijn hoofd over het uh, kunstfestijn. Ja, die vandaag niet doorgaat. Oh, oh. Vertel, vertel. Ik zal allemaal meteen met de deur in huis. Dus ja, nou. Dat is een scoop. Scoop, op nou ja, Het, uh, <totstuk> het kunstverstijn gaat niet door. Waarom niet? Nou, we zijn vijf jaar geleden begonnen met het kunstverstijn. op het plein. Op het plein, gast, of het Raadhuisplein, geweldig plein. Uh, wat, uh, wat gewoon echt een mm -hmm. topconcept uh, top uh, begon. Toen uh, tweede jaar, uh, toen uh, toen uh, was het uh, toch uh, wel, uh, ja, was het gewoon. Uh, ook nog hetzelfde concept en lekker, uh, gewoon lekker doorgaan. Ja, dat was heel leuk. Maar mensen snappen gewoon het, het concept Kunstenstein blijkbaar uh, niet. En waardoor we heel, uh, na het derde jaar uh, weggebonsioerd werden en uh, op onze eigen benen gingen staan. En uh, ik moet eerlijk zeggen, vorig jaar uh, heb ik het gedaan op het, uh, op het uh, Kerkplein. Ik moet zeggen, ik vind de negen deelnemers uh, goed ja en, uh, maar er zijn gewoon uh, instanties die dat niet goed vinden die verwachten diezelfde deelnemers als het eerste jaar toen het uh, nog onbekend was en uh, dit jaar had ik uh, ook tien deelnemers en uh, we hebben vorige maand natuurlijk uh, op 14 juni hebben we het uh, al of juli toch jullie? Ja. Mm -hmm. Hebben we het al, al de, eerste de eerste ronde, ronde gedaan. Ja, en ja. Uh, daar zijn uh, vijf uh, top, uh, talenten uitgekomen die door zijn naar de finale. En vandaag zouden we dan een finale halen en, uh, uh, of houden. We hadden eigenlijk uh, al de voorronde geschrapt. We hadden ook expres nog niks naar buiten overgebracht. Ja. Omdat het allemaal nog niet zo zeker was. Totdat er... Uh, van de week een paar telefoontjes kwamen, sorry, maar we zijn op vakantie. Terwijl je dat een we, een we, ver van, van, van tevoren van de gewoon, gewoon van winnende deelnemers, van die vijf deelnemers waren er drie opeens op vakantie. Nou heb je in ieder geval de eerste en dan de tweede houden, prijs. Nou ja, <lacht> de, dat, is geen, nee. dat is niet de bedoeling van nee, het, uh, nee. het uh, kunstverstijl. Dus uh, wat ik heb besloten om toch 15 september tijdens de kofferbakverkoop ook. Uh, om de finale toch te doen bij Mango's Beach Bar. Met die vijf uh, deelnemers die dan wel kunnen. Maar dat houdt. Dat zijn dezelfde die dus niet, nu niet kunnen. Nee. Okay. En dus dat heeft mij... Ben je daar niet boos over dat iemand zegt van uh, uh, ik, ik, jij, jij plant en, uh, en ik zeg kom niet? Nou, ik zou zeggen, ik, ik ben er zelfs verdrietig over. En ja. waar, waarom? Omdat Kursenstein in vijf jaar tijd toch wel mijn kindje is geworden. Ja. Dus ik, ik startte met Joyce Meister in het Kursenstein. Mm -hmm. Echt, dat was zo super. Nou, Joyce is ook goed op doorgegaan, toch? Ja, en die heeft zelfs de diploma's in de entertainment entertainmentwereld gehad. Ja. Daar heb ik heel veel respect voor, want het is vijf jaar Buffalo voor geweest. Ze is ja. echt vijf jaar mee ja. bezig geweest. Maar uh, ja, het doet me gewoon heel erg zeer. En ook omdat, uh, wat mij ook heel erg zeer doet, is... Ik denk, uh, dezelfde kracht had, uh, dat merkte ik dit jaar gewoon al, had terug kunnen komen... Uh, door, in een, door, door het muziekpavillon weer terug te pakken. Mm -hmm. Ik had gehoopt na vijf jaar dat misschien toch wel in het muziekpavillon had plaats kunnen vinden. Maar dat kon helaas dit jaar uh, mm -hmm. niet vanwege dezelfde, re dezelfde redenen. De reden is toch geen sponsoring? Nee, geen sponsoring over zet niet mee doorwerken. werken. Okay. Uh, maar ja. ik denk dat je op het strand, uh, volgens mij gaat het niet eens zozeer meer over de locatie. Het gaat natuurlijk meer om, om uh, de vulling van je programma. Ja, film... Manga's Beach Bar denk ik een uitstekende locatie om. is een uitstekende locatie Maar de 14 juli, juli regende het Ja oké okay. En uh, toen stond de straat hier blank Maar dat heb je in het natuurlijk ook Als het uh, gaat regenen Ja en, en, uh, en dat betekent dus Dat mensen dan ook niet zo snel naar het strand ja, komen Het kunststijnen was echt het midden, het midden van het dorp We hebben zoveel ruimte Doe je ding, de jury beoordeelt het en je verdient een hartstikke leuke prijs. Maar dan zou het Kerkplein en, ook een leuke locatie zijn, toch? Ja, daar hebben we dus... T, uh, voor, misschien nog we wel we beter dan, als parfum. paviljoen. Ja, vorig jaar hebben we daar ook opgezet. Ja. Toen werd het door de gemeente gesponsord hmm. en uh, nou, uh, gesubsidieerd. Hmm. Maar dit jaar kon dat gewoon uh, niet, niet, ook vanwege de bezuinigingen en alles bij nee, nou, nou, elkaar. We had, had dus tot, op een gegeven moment had het ook, ook op. Dus op, hier was het mangeltje Bar. En, ja. Ik ben echt... Uh, ...heel erg blij met was dat hij het kunstverstijn in zijn uh, strandtent uh, heeft toegelaten... ...en mm -hmm. dat hij ook de vrijheid heeft gegeven om, uh, om het voor deze dag helaas uh, af te lassen... ...terwijl het overal staat. Ja. En uh, wat mij wel tot het besluit heeft ge uh, gebracht... ...dat uh, dit jaar gewoon het laatste kunstenstein is... En dat zeg ik echt met, uh, ja, dat is wel jammer, met want, uh, heel veel pijn in mijn hart. Zoals jij zelf al zegt, het is jouw kindje en je moet nou je eigen kindje uh, ja. wegspoelen. Dat zou ik voorzichtig te zeggen. Dat is wel heel erg jammer. Ja, en wat, wat wel, wat wel in mijn hoofd uh, speelt, om uh, misschien om wel uh, om niet helemaal het concept weg te te blazen meteen. Dat het wel nog misschien ooit nog wel een kans mm -hmm. kan krijgen. En misschien gaan we volgend jaar wel uh, niet doen. En dat het over twee jaar misschien wel weer terugkomt. Dat omdat er vreemd. toch iemand is van... Nou, leuk, misschien een andere voorzitter bij het overzet bijvoorbeeld. Maar bij, dat de, een, zeiden. Maar... Um, ja. Ja. Ik, hoop, ik hoop in de toekomst maar dat je, er wel kans je, je gaat een jettje de broeden op een, uh, een, uh, een, een kunstfestijnachtig evenement, begrijp ik. Nou. Ja, misschien uh, dat het een andere naam werd. Misschien heeft het wel in die vijf jaar tijd wel bewezen dat het een verkeerde, verkeerde naam is. Ik heb ook wel eens gehoord gekregen, ja, is het dan alleen maar kunst? Ik zeg, nee, het gaat om podiumkunst. En daarvoor heb ik dit ja, jaar... Ja, dat, weer... dat is misschien de naam. Ja. Boven heb ik er talentenjacht, het kunstfestijn op. Ja, ja, dat is Speciaal dat is om het toch nog even ja. duidelijker te maken: duidelijk. en dit jaar hebben we sowieso meer deelnemers dan de afgelopen twee jaar. Dus er zat wel weer een, een, Opgaande, een, een stijging ja. in. En we, we liepen dit jaar zelfs weer uit dat we vorig jaar uh, veel eerder klaar waren. En, en daar, dan ben ik er nog wel heel erg trots op. Dat Jawel. Op dat moment ook. Maar ik vind het wel gewoon jammer dat iets wat zo'n succesvol was en ook drie jaar lang op dat plein bommetje vol was... Ja. ...dat je dat uh, nu uh, eigenlijk de grootsteen kan spoelen. Ja, het sneuvelt dus eigenlijk door de eigen deelnemers. Ja. Niet deelnemers. Ja, de deelnemers. Nou, deze keer. De, de, ja, dat de, is de, jammer. De, Maar dat is afgelopen drie, of de afgelopen twee jaar al, al steeds geweest. Ik heb nu uh, bij elkaar... Heb ik in ...afgelopen drie jaar heb ik vier talenten georganiseerd. Maar de mensen zijn tegenwoordig niet meer zo, uh, zo serieus... Dus het is heel makkelijk om af te zeggen tegenwoordig. Afspraak is afspraak. Ja, zo denk ik wel. Ja. En zo denken ja. jullie ook. Maar het zijn allemaal jonge, relatief jonge deelnemers. Ja. Ook per sms afzeggen, een ja. aan. of e-mail. Bel me gewoon. Bel dan gewoon op. Ja, ja dat is jammer. Uh, nou, het gaat dus niet door. Dus dan gaan we er ook even niet meer over verder. Jammer, nee. wacht even. 15 september wel. 15 ja, maar ik, september. Ik even, die link wil ik leggen met die kofferbak. Oh ja, ja. ja. ja. Oké, okay, gezellig. Want uh, als jij dat op die kofferbakmiddag uh, uh, gaat doen. Wil ik wel even weten hoe het nu met de inschrijvingen van de kofferbak staat. Gaat hartstikke goed. Ja? Dat is nou wel weer een... Uh, nou, dat, we, we moeten de positieve kant op, hè? Positief, een dingetje. Ja, dat, dat idee dat stond uh, een jaar geleden en mm -hmm. uh, dat sta het staat gewoon. En okay. we, zitten nu op de, we mogen 35 plekken uitschrijven, we zitten nu op, uh, op een 25. Een beetje. Hoe, hoe is het met de jeugdinschrijvingen? Ja, de jeugdinschrijvingen. De, de matjes. Uh, dat, dat, uh, ja, het is een beetje zo dat uh, wat mijn doel was inderdaad op kinderen daar neer te zetten, mm -hmm. dat is niet helemaal gelukt. Okay. Maar, maar wel auto's. Merkt, ja, wel, wel auto's zitten sowieso op vijf. Het zijn letterlijk kofferbak. Verkopen. Ja, er zitten op 15 auto's sowieso Lek. op dit moment. En uh, de kleedjes lopen ook. er worden ook gewoon ja. door ouderen gekocht. Mensen, okay. Niet iedereen heeft een auto. En uh, je merkt ook dat mensen in wat grotere getalen inkopen. Uh, Ik heb uh, bijvoorbeeld nu een aanvraag voor vier plekken dan wordt het, een, wordt het een beetje marktplaats uit dan. Ja, ja maar wel in... Tweede, op zich is dat niet zo erg, tweede hand, tweede hoor. Als het er maar leuk uitziet, toch? Nee, dat is ja, maar doen. Het, het leuke is natuurlijk als je spullen thuis over hebt en die inderdaad letterlijk via je kofferbak... Uh, ja, je ko een, om nou echt in je, te kopen ook, daarvoor. Moet je ook drie matjes hebben? <laughs> <laughs> nou, ik heb nog wel wat spullen die ja, ik daarom. wil. En wat, wat nog wel leuk is om te vertellen, CFM gaat de achtergrondmuziek verzorgen okay. op het, uh, Vanuit op het plein. Vanuit de studio, paar boxjes buiten en hartstikke leuk. Wat ook nog leuk om te vertellen is over de kofferbakverkoop. Eh, ik heb een plek gesponsord uh, aan, uh, aan twee, twee vrouwen uh, die in een rolstoel zit, zitten. Uh, die Vrouwen die willen graag naar het buitenland om een mm. danswedstrijd te doen. Okay. Ik kreeg een mailtje van Roy, wat kan jij daarin betekenen? Ik dacht van leuk, misschien ook leuk om een vergunning gratis te krijgen. Um, ja. Ik ga deze dames toelaten op, ja, op zo'n plek. Ja. En die gaat dus tweedehands artikelen verkopen, maar ook wenskaarten. Voor, om naar het buitenland te kunnen om mee te doen aan die danswedstrijd. Oké. Okay. Roy, jammer dat het niet doorgaat, maar nee. kijk even met veel enthousiasme naar het volgende evenement: nou, 15. evenement. Ja. 15 september, kofferbakken, maar ook 15 september de uh, finale van het Kunstverstijn. Dank voor je komst. Ja. Alsjeblieft. En uh, we gaan gewoon. Okay. Uh, we gaan er gewoon voor. Dank wel. Het gaat niet door. Maar even goede vrienden. 15 september welkom. Queen, postein, friends Nina. will be friends. Ja. Friends will be friends. En mensen die een heleboel vrienden hebben, begrijp ik, zijn nu aangeschoven. Tenminste, die vrienden komen op bezoek altijd. Ja. Alleen op wat uh, vervelende momenten. Uh, aangeschoven zijn uh, Ruud Zandbergen, bewoner van het Jan Sneijerplein. En José Kuik Kuip, van het Gasthuisplein. Ja. Nou, we, we hebben een brief gezien in de Zandvoortse krant die... Uh, Nee, niet omloog. En waar is haar fijn uiteen werd gezet wat nou de overlast was. Uh, Jan Sneijerplein, ik kom zo uh, naar het Gashuisplein. Overigens liggen die pleinen vrij dicht bij elkaar. Ja, ja, er zit, uh, zit een, een straatje tussen en je bent erin. Ja. Mm -hmm. uh, Ruud, uh, Jan Snijderplein is wat onbekender. Uh, wat mij betreft in ieder geval als plek van overlast. Kun je iets vertellen waar, waar jullie last van hebben? Ja. Uh... Het is, het is uh, misschien... Nou, het, is, het kan niet onbekend zijn... Want het probleem uh, op het Jan Sneijerplein... En ook op het plein achterom... Mm -hmm. Speelt al sinds eind negentiger jaren. En uh, we hebben... Uh, hoe heet het? Uh, contact gehad met burgemeester Van der Heijden. En ook met uh, burgemeester Nied Meijer. Mm -hmm. Over de problematiek van het Jan Sneijerplein. Toen was overigens ook al bekend dat er problemen waren op het Gasthuisplein. Ja. En uh, naar mijn mening is dat te koppelen aan het circus. Er is destijds voor gewaarschuwd dat uh, de situering van het circus problemen zou geven op het Gasthuisplein. En dat is inderdaad gebeurd. Dus ik denk dat het circus ook een verantwoordelijkheid heeft als onderneming om zijn klanten in uh, toom te houden. Los daarvan, even terug naar het Jans Nijenplein en het Achterom. De uh, problematiek is uh, uh, heel hectisch. Het is overdag, maar ook s'nachts uh, tot in de late uurtjes of in de vroege uurtjes, wat jij wil. 24-7. Uh, uh, over het algemeen zijn het uh, jongeren tussen de uh, 13 tot uh, 20 jaar. Zomers zijn dat mensen uh, van de camping bij het circuit. Swinters uh, zijn dat uh, Zandvoorters en uh, Horica-bezoekers uh, die naar Zandvoort komen. Uh, het zijn over het algemeen uh, vaste groepen. Het zijn uh, meestal dezelfde. Ik weet toevallig dat in het Jan Sneijerplein foto's worden gemaakt van, uh, van de mensen en dat de kentekens... ...worden opgeschreven. Van de scootertjes. Die zullen, ja, die zullen worden doorgegeven aan uh, de politie. De overlast is... Uh, uh, uh, ...eigenlijk het artikel van het Gasthuisplein, dat herken ik. Dus, dus uh, uh, brommers of scooters uh, drinken. Er wordt op het Jan Sleijerplein uh, in het weekend altijd ingedronken... Uh, dat merken we dan ook als de plaatselijke supermarkt uh, een bepaald uh, bier in de aanbieding heeft. <laughs> dat staat er wel ja, Helemaal ja, ja, ja. Uh, Veel energiedranken. <kwijnt> maar ook. Uh, ja, is dat. Vooral witte wijn. Nou. En uh, ja. uh, ja. ja, ja. van die, die mixjes met vodka. Oké. Okay. Uh, we we houden ja. het af helemaal. Bij, niet want liefde. jullie zijn op de hoogte helemaal. Uh, dat is ook heel af af makkelijk, ook want de rotzooi, de, rotzooi, de rotzooi blijft gewoon op straat liggen. Joh. Ja. Ja. Uh, het is in het weekend altijd raar dat we glas moeten vegen. Ik neem aan dat dat op het ja, maar uh, uh, het geval is. Het is gewoon kom uh, en enige... kruin. Het is eigenlijk de problematiek van de uh, hangjongeren die daar komen scooteren en komen drinken. Ja. En, uh, nog, het gaat nog veel erger heb ik begrepen. Maar... Het is een probleem van de noordbuurt. De ja. hele buurt neem je ook, je neemt achterom, het Gasthuisplein, ja. uh, het Het dus Gasthuisplein, Gasthuisstraat, Verplaatsen, verplaatsen die, uh, die, omdat je het nu toch registreert, hè, verplaatsen die uh, jongeren zich van plein naar ja. plein of heeft ja. elk, elk plein zijn eigen ja. groepje? Ja. Nee, als de politie komt voor het Jan Snijenplein, mm -hmm. uh, verplaatst de ja, groep zich naar het Gasthuisplein. Ja, dat... ja, dat is zo. En andersom. En nu je dat gaat registreren, hè, uh, je ja, zet zelf al... Ja, dat niemand, maar dat zit okay, ja. bij deze. En uh, nou dan zal dat moeten blijken. Ja. Maar, maar uh, ja, we kunnen natuurlijk kijken, dus we herkennen de mensen uh, die bij ons op het plein komen. Ja, als je steeds hetzelfde gezicht ziet, dan lijkt ja, me dat niet zo moeilijk. Ja, heel simpel. Het is een vrij grote groep. Ja. Hoe groot? Uh, nou, ik denk in zijn totaliteit toch zeker 30 à 40 hmm. mensen. En Niet dat ze alle vier... Nee, okay. nee, maar dat één komt om ja. vijf uur en ja. die gaan om zeven uur weg. En maar wat zit er door de bank genomen, nou, mannetje of tien? Vijftien? Ja, nou, gemiddeld wel. Ja. Ja. Ja. En het, het, het, het allerergste is dat ze geïntimideerd gewoon. Wij, ja. Dat gaf ik al aan in ja. die brief. Of ik, we, mijn, mijn buren ook. Die daar erg veel last van hebben. En die hebben er heel veel tegen geageerd. Tegen de gemeente. Dat weten we allemaal. ...op bijna toe. Dat bedoel ik. Dat intimideren begint op het moment dat je er wat van zegt. Ja. ja. Kijk, en het punt is... ...wij wonen dus echt op het plein... ...inderdaad op twee meter afstand... van de die muur begint. Een, een paardje ertussen, dan begint die muur. En, ja. Ja. en daar begint... ...en er is dus nu door de gemeente wel een strook neergezet... Ja. Bloembakken. ...bloembakken. Interesseert het niet. We gaan gewoon in de bloembakken zitten. Ja, ja. Maar als je er wat van zegt... ...wat, wat gebeurt er dan? Uh, nou, dan krijg je allerlei vingerstrekkende uh, ja, ja. opmerkingen, noem maar op, en uh, wat moet jij nou en dit en dat. Het geschreeuw echt mm -hmm. We zitten hier, we mogen hier openbaar, we zitten waar we zitten. Mm -hmm. En dan ben je de politie en die komt niet, toch wel? Die komen wel. Uh, en dan geef ik dus nu even alle e aan onze wijk, interim wijkagent Heen Luske. Die doet er heel veel aan. Ja. Die zit er werkelijk bovenop. Mm -hmm. Maar die is natuurlijk niet altijd bereikbaar. Nee. En dan we, we, we maken we een melding van... Komt. Komt, maar de ene keer zijn ze binnen tien minuten... Ik heb het net met Ruud over gehad. De andere keer duurt het wel eens een drie kwartier. Want ja. dan hebben ze natuurlijk alles anders. Hmm. Ja, dan zijn de vogels alweer gevlogen. Maar wij blijven er constant op gaan. Ik heb een hele reeks met nummerborden. En wat een heel nieuw fenomeen is. Ik weet niet of Ruud het ook al herkent. Dat zijn die 45 kilometer invalide... Scootermabiertjes, ja, De overdekte scooters, noem ik het maar. Ja, dat hebben wij nog niet op Jan Sneijerplein. Maar ik heb ze wel gezien. Ja, ja. maar het is heel nieuw. Kom nog. Helemaal leuk. Het is een heel circuit aan het worden op het Gassersplein. Ja. Ja, mogen de jonge in rijden, rijden eigenlijk? Want dan... Ja. Als je 18 ja. bent. Ja, mag dat? Ja, oh, dat niet. ik niet. Uh, ja. Bormen, ik dacht, ik dacht dat ik dacht je daar gaf. een... bromma uh, certificaat. oké. Oh, okay. ja. Dat is helemaal nieuw. En die dingen kosten. Ik weet niet hoeveel geld, hoe ze eraan komen. Ja. Shoot me. En die rijden dus op het Gassersplein te En een circuitje wordt dat. Over het smalle paadje langs de gevel ben je? Ja, nou, het gaat langs het Circus Theater en dan het... De, uh, ja, ja, bij, dan bij het, het gasthuis uh, ja. en, en, en dan bij jullie langs en, en dan gaan we even op het plein dat vinden we ook hartstikke leuk ja. natuurlijk ja het gasthuisplein heeft dan nog zoiets als inderdaad dat wat ooit als een podium bedoeld is het was die scootertjes wat wel makkelijk dat is een, dat is een leuk evenement <laughs> ja. wat wel makkelijk maakt om daar te gaan hangen ja, en ja, zitten ja. op dat muurtje het de was in oorsprong ook een evenementenplein daar is een podium, levensgevaarlijk voor kinderen, want je laat ten ineens een halve meter naar beneden. Het valt zo op. Ja, <laughs> maar goed, dat, dat moest gebeuren. En op het Gasthuisplein, ja, dat plein is echt helemaal verziekt. Ja. Ik begrijp ook niet dat er zoveel geld is uitgegeven om dat uh, te realiseren. Mag ja, dat, dat, is, een, een, een dat is een ander onderwerp. Ik wil, ik wil even terug naar uh, ja. de, de, de, de hangjongeren. Um, wat zou eraan kunnen gebeuren om dat te verminderen? Want je, je zegt zelf, ik word geïntimideerd. Ja. Ze staan met de vinger omhoog, dus doei. Uh, Henk Luske en uh, collega's kunnen ook niet constant ja. patrouilleren. Hoe zou je daar nou als bewoner wat aan kunnen doen verder? Want afwachten is geen optie natuurlijk. Ja. Nee, nee, afwachten is geen optie. Je kan, je kan ze tienduizend keer wegsturen en dan komen we weer op het fenomeen. Ik denk dat deze jongeren uiteindelijk toch misschien een honk voor zichzelf moeten hebben... Zouden ze dat willen? Dat denk ik dus niet. Want het is niet interessant genoeg. Nee. Dat is natuurlijk het interessant is met een scootertje over het plein rossen. En, ja. Toch? Ja. En bij jullie is het allemaal wat intiemer, het is ook wat donkerder. Ja. Dus dan kan je gezellig wat roken en drinken. Er is natuurlijk met de burgemeester over gesproken. En wat vindt hij ervan? Ja. Een, een beetje vaag, want ik begrijp best dat, dat de, uh, oplossingen uh, uh, ja, wat moeilijker uh, wat moeilijk zijn. Ja. In ieder geval, één zaak die bewoners altijd moeten doen, is bellen. Ja. Ja. Want er zijn veel mensen die zeggen, ja ik bel niet, want het helpt toch, toch niet. niet. Doe dat beslis niet, want als je niet belt, dan gebeurt er niks. Nee, dan is er niks. Nee, ja. Wordt het ook niet geregistreerd. Nee. Elke melding wordt bij de politie geregistreerd... En eh, als dat heel veel is, dan krijgt zoiets een bepaalde prioriteit. Mm. En inderdaad heeft het Jan Sneijerplein heet destijds een bepaalde prioriteit gekregen. Daar komen mensen eh, van de politie die, die surveilleren daar voor wat het waard is, maar ja. ze, ze zitten in de route. Dus dat, dat nou, is... De, de overlast een... van de Sneijerplein was ja. natuurlijk een jaar of uh, uh, twee geleden toch echt met, uh, met naalden en andere drugs als een hier uh, ook. Ja, en ik denk dat dat een beetje in, in nou, de kiemsmoort ja, is dus We is... hebben gezien dat op het Jansnereplein staat een tafeltennistafel. We hebben gezien dat de, de heroïne op de tafel werd gesneden. Ach, maar mm. dat, dat, is nu, dat is nu over? Ja, dat, dat, dat is ook een keer gebeurd. Ja, oké, okay, maar dat, ja. Ik, dat kan ik me nog herinneren. En, ja, en nu is het dus uh, hangen, ja. hangen en uh, softdrugs en, en witte op de wijn. tafel wordt de Nou ja, wat weet, we, wat wij dus ja, er wordt doen, ook nog uh, getennist. Er, er wordt ook getennist, <laughs> daar wist hij. Er wordt gezwoeld. <laughs> nou, wat ik dus heel erg vind op het ja. Garsersplein. Eh, is dat wij dus ook wel Lavermore signaleren. Klopt. En dat is heel erg. Ja. Maar hebben die boys ook hun girls bij zich? Nee, en die girls die worden. Of nu... die worden daar gerond gerecruiteerd? Ja, he? ja. ja. Oh, een dat nieuw fenomeen. Jan Sneijf ja. Het nou. gebeurt dus echt. En dat is dan voor de politie zeker <gul> extra. Absoluut niet ja, te echt een misdrijf. Ja. Ja. Het is een beetje moeilijk, maar ik begrijp ouders ook niet. Kinderen van, van 14, 15 jaar zijn tot drie uur s'nachts met z'n twee of met z'n drieën op het plein aanwezig. Dat, dat roept om moeilijkheden. Ja, maar Ruud, dat is een, dat is een maatschappelijk iets wat. Er dus zijn, zijn gezinnen waarin kinderen volledig los worden gelaten maar geen enkele sturing of controle er is geen respect meer, gewoon totaal niet nou ja, ik ben het wel met Ruud je moet als, als ouder moet je je verantwoording nemen en je zegt van het 14 jaar kind hoort niet uh, nee. om drie uur s nachts op, een, op een plein te hangen, Kijk, welk, welk er, plein dan ook het ergste wat uh, twee weken geleden is het, uh, dat was voor ons en de buren de maat vol straks om kwart over drie uh, werd de fiets van mijn man vernield. die is behoorlijk ziek, zijn enige vervoermiddel is de fiets ja. En, en dat vind ik heel erg. Nou. Ja. Een okay. beetje hangen ja. kan, maar. Ik wil het hierbij laten en dan laat ja, het nieuws goed. verder gaan. gaan we nog heel is even even door. Ja, is goed. Gaan we er even uit voor uh, nieuws en reclame met de Soul Asylum Runaway Train. 3.5 en in de ether op 106.9 straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws.